Ja, Wij uh, nog steeds heerlijk koffie krijgen. Ja, en wie schenkt die dan? Betty van der Vorst, die een aantal dingen voor CFM uh, gaat doen, uh, die doet de koffie en... en is ook de gastvrouw. Dus mocht u koffie komen willen drinken in Hotel Al, dan bent u van harte welkom.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 En dan uh, gaat uh, Gijs de Rode iets vertellen over ja, de onvrede die er toch heerst uh, onder de gebruikers van het ex-gemeenschapshuis ja, die ik, nu in de LDC zit. Ik hoorde ook dat hij zich weer niet goed geïnformeerd voelde. Niet goed geïnformeerd, maar ook het, het, het, de, de layout van het gebouw. en dergelijke. Het schijnt nog niet lekker te zitten allemaal. Gaan we allemaal Gijs, horen. Gijs gaat het ons helemaal uitleggen. En dan is er natuurlijk ook weer het Yes in Zandvoort. Om vijf uh, voor half twaalf gaat Hans Rijmers ons vertellen wie er komt...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 Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man. today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 Wat, uh, ja, je gaat natuurlijk niet alles uh, vertellen, maar... Uh... Nee, nee, nee, nee, nee, want dan is de kloe echt natuurlijk. Nee, nee. Wat moet ik me daarbij voorstellen, bij, uh, aan de schoonmaak? Uh, een ouderwets uh, voorjaarschoonmaak Maar ze deden vroeger ook een najaarschoonmaak is... Dus na het seizoen werd het ook nog schoongemaakt. Voor de korsumers. En uh, dan de troep van de, ver, van de huurders opgeruimd. Uh. Ja, inderdaad. <laughs> en dan mocht je weer in je eigen huis gaan wonen. Hè, want je verhuurde je kamer een hele maand, of ja twee maanden. Ja, ik, heb, ik heb het, het al eerder gezegd, mijn schuur is ook behangen. Ja, Nou, dus leg ze een... erin. Hoe oud is die schuur? Dat is het oude huis van Beekman. Dus, uh, daar, dus werd, is daar is ingewoond vroeger? Daar ja. is ingewoond vroeger, ja, ja. En dan gingen de mensen meestal in de schuur wonen en de gasten die liet je in je huis wonen. Ja, en dat is ook nu gaat beetje... het omgekeerd. Ja. Nu laat je je gast in de schuur laat zelf in je huis. Is dat ook een beetje de clue van uh, verhuur is niet alles?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 Wij hebben acht jaar lang een vaste familie gehad. Ja. In, in augustus. In de maand juli was het meestal wisselend. Dan, dan bouw je natuurlijk ook wel een redelijke band op met je. Ja, met je echt wel. Is dat ook. Ga ik terug naar. De, eigenlijk ga ik naar de toekomst. Is dat ook iets wat er nu zou kunnen gaan gebeuren. met dat nieuwe bed en breakfast idee? Dat je weer echt wat terugkrijgt. Dat, uh, Nee, ik denk het niet. Met de breakfast is echt meer voor passanten. Ja, dus is niet meer zoals het vroeger was van een hele familie. Eh. Nee, nee, nee. Het is kortvondiger, hè? Je huurt ja, niet meer voor mag, twee weken of een maand. Wel, nee, je mag blij zijn als je vijf, zes dagen verhuurt aan mensen. Ja. Want ik ja, doe zelf al doorheen, jaren. Ja.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 Halve zalen, nou, dat is, uh, dat is te duur voor ons. Ja, die zou dus kunnen, je zou kunnen tot... kiezen voor een andere datum misschien. Maar dat ja, ja, ja, maar ja. onze datum staat al een jaar vast. Hoezo, ja. hoezo is het vrijwilligersweekend een... Uh, dat schijnt uh, dat is al een paar jaar... Uh, schijnt maar trekt vrijwilligers... dat mensen weg? Ja? ja, die vrouwen van de vrijwilligers allemaal en mannen ook. Ja, mannen, maar meestal de vrouwen hier, die ook naar de wurfavonden komen, die gaan dan naar die vrijwilligersavond. oké, op die manier. Ja, ja, ja.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 Want ik kan mij ook uh, dingen herinneren bij jullie voorstelling dat bijvoorbeeld Bob Gansen zich ineens niet meer aan zijn tekst gaat houden. En dat één avond deed hij dat wel. Heeft hij dat ooit wel eens gedaan? Dat, dat, dat hebben we nog nooit gedaan. gedaan. En dan hoor je ineens of, van de zondag een heel ander iets. Oh, maar het wordt oh, dat een heel keer gewoon, wel Dat is heel gewoon. Dus eigenlijk kan een script wel weg. Oh, heel, Sylvia heb heel nou, vaak op uh, het script neergelegd... en die denkt, uh, speel man, voor de ballen moet, moet weg, maar de volle ballenmoer, ze komt weg... wat. jullie komen ja, ja, ja, ja. op het laatst toch wel uit. Ja. Mocht je hapgen, dan geeft ze wel een hint, maar... Nu jullie het over het script hebben... Uh, de meeste van die dingen zijn geschreven door mevrouw Jongensma... Hè? Ja. de bekende mevrouw Jongensma uit Oranjesstraat. En de heer Steen. En de heer Steen. Komt daar ook nog wat nieuws bij of, of spelen jullie gewoon uh, die, die oude stuk... Is het repertoire groot genoeg?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 Maken, oh ja, die uh, zoog het zo uit de duim, dat was zo'n goede schrijfster. Ja. Of zogen niet uit de duim, maar die kon het zo voor de mallemoers maken. Die kon, die kon mooi verhaal ja. schrijven. Die wist het ja. allemaal, ja. ja. Ik zie je ook als van Houdst, de Zandvoortse pop. Ja. ja. Blijft heel erg trekken, ik heb er nog nooit een gewonnen. <laughs> nou, moet je toch wat meer lood te kopen. En <laughs> ik maar lood kopen. Ja. Nog even. Goed, het is wel een, een groot onderdeel van de avond, hè? want iedereen zit er op de spinsen, toch? Ja, ja het en nu ook tegenwoordig uh, een die... hele mooie pop, hè? Ja. Ja. ja, allemaal handwerk. En tegenwoordig ook die, uh, die leuke schilderijtjes ja. van uh, Rimon, die ze zelf ja. maakt. Ja, die, oh, dat zijn ja, echt dat goed ook leuke he? dingen. Ja, ja, ja. Maar die, bij de babbelwagen worden, die, wordt die ook verloten.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 As far as I'm concerned, I'm glad I got a chance to say that I do.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 Zeg het dat dus? is vernaamd naar de, het hoofd van destijds van de Waals. Die heb ik ook nog meegemaakt. Nee, nee, nee, nee. Die heette Bulk. Ja, maar dit was veel ouder. Want deze school stop. is in 1890 stop. gebouwd. Stop, stop, stop. Oké. Okay. We gaan hier niet discussiëren over dus school. We gaan jullie om twaalf uur doen. Oké. Okay. Okay. Okay. Marcel Meijer en Tom ja. Rommel. En die weten er veel meer van dat jullie met twee bij mij. Maar ondertussen het vorige stukje muziek ja. is... Uh, that was, uh, that's what Friends are for, van Dieter Meijer. En over vrienden gesproken... De Lions, waar je hier eigenlijk ja. voor bent, Pieter. Ja. Kun je voordat we nou gaan ingaan op activiteiten die je ontwikkelt, iets vertellen over wat zijn de Lions? Hoe is het ontstaan? En wat voor soort mensen zitten daarin? Hoe, hoeveel uur hebben we? Ja, even korte samenvatting. Een korte samenvatting. Best... De Lions is opgericht in 1917 in Amerika als een groep vrienden uh, die vonden dat, we, dat ze hun kennis...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 Uh, we zijn niet zo van op de borst kloppen. Van kijk eens wat wij allemaal doen en wat goed we doen. Nee, we werken liever achter de schermen. Maar hoe genereer je dan toch je fondsen? Doe je dat uh, ook achter uh, de schermen? Uh, we... we hadden diverse activiteiten. In, uh, in oktober is er een uh, Britswedstrijd in alle Zonvoetse kroegen. Dat organiseren ja? we. Lisa. Da dat, precies. Nou, Lisa. Dat, dat brengt dan gemiddeld zo'n 4.000, 5.000 ja. euro op. Daar kunnen we weer mensen mee helpen. We organiseren één keer per jaar een golfwedstrijd op de Keller. We hoeven geen green fee te betalen. Nou, daar komen 30 teams... Uh, die betalen ongeveer, netto blijft er 30.000 euro over. Wow. Daar kunnen we weer dingen mee doen. Dus zo zijn er een hoop activiteiten waar we geld genereren. Uh, waarmee we mensen kunnen helpen. En nu heb je ook een andere manier gevonden om geld te genereren. Uh, ja, het, is, het is niet alleen in materiële zaken moet je denken nee. aan geld. Maar het is ook de handen uit de mouw steken. Mm. Zoals nu in en Japan. Daar gaan we, en daar gaan we naartoe. En dan wil ik even in Japan hoe uh, uh,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 Mensen vinden dat leuk, die zeggen ja ik kan toevallig vrijdag niet, want uh, ik moet nog werken ook Maar smiddags kan ik dan een paar vrijnemen en dan kom ik helpen met schilderen ja, Dat zijn niet allemaal per se Lionsleden Ja, het zijn allemaal Lionsleden Toch? Ja, en er zitten een paar uh, damepartners erbij uh, En er is één uh, gast, dat is uh, Anders Zandbergen, de wethouder Die zei van ik vind het zo leuk, mag ik meedoen ik Natuurlijk, graag Je mag dan ook gelijk lid worden bij jullie Alles is goed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 Ja, zo nou, is de, mij dat de, geleerd ja, ja. door NL Doen. Zo, zo is dat ook. Ja, de, uh, wat mij een beetje opvalt, en dat is niet verkeerd bedoeld... ...er zijn alleen maar Alliance-vrijwilligers...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 Dus het wordt echt een uh, ja een vier, tot een vier hotel omgebouwd en uh, daar ga ik uh, bedienen. En daar ben jij de, de, de vrijwilligers vrijwilliger. Te... Ja. Ja. ja, en ik heb er dat heel veel zin in. Ook, dat was natuurlijk ook net zoals bij de line een project wordt aangeboden. Dat kon je ja. daarop inschrijven. Ja, je kan gewoon uh, op internet en al doet. En dan kon je gewoon op je postcode gaan zoeken. En dat is nog zo.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 Nee, nee, nee. Ik start het tuinieren. Je bent hetzelfde schilderen. Ik moet tuinieren. Ik ben ingedeeld voor vrijdagmorgen tuinieren. Ja, Waar ben... is dat? Uh, dat? Dat krijg ik s morgens te horen van uh, Amber van Tetterode Die dat coördineert namens Pluspunt. Uh, er moeten tien tuinen gedaan worden. Uh, nou, daar gaan we met de hele ploeg op af. Uh, waaronder onze geachte burgemeester met zijn echtgenoten. Uh, we hebben gisteren toevallig even met elkaar gesproken. van Weet jij iets van tuinieren? Wat is onkruid en wat is echt? Oh, zijn tuin uh, is hier niet veel. Nee. Dus, dus wij moeten nog even een spoedopleiding mee Van kleef hebben. Dat is dan donderdagmiddag zeker. Ja precies, dat het nog vers in het geheugen zit. Ja. Uh, dus uh, ik, ik sta vrijdag de hele dag in tuintjes te werken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 het is, het is een vriendenclub is het. Ja. En, en, als vrienden... en alleen maar mannen oh, nee, nee, nee, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh nee, oh nee, oh nee. Zandvoort wel, toch? Ja, Zandvoort wel. het uh, is ja, dus niet bewust. Als ik, nee, als ik in Haarlem kijk, dan is het uh, mannen en vrouwen alles dwars door Jullie zouden eens dus een keer een dame kunnen vragen. Ja. ja. We hebben wel een suggestie. Ja, want Dom wilde eigenlijk ook wel, maar ja. Nee, nee, nee. nee. Maar het is, het is een, een hele uiterst actieve club. Ja, okay. Nou ja, dat, dat, dat is ook zo. Uh, en, en jullie komen ook goed naar buiten met dit soort projecten. En ik vind het ook eigenlijk nog beter dat je je fundracing uh, low profile aanhoudt. Ja. Dat niet echt van hier zijn wij. Uh, nee, precies. Uh, denk, bedankt, want jij moet nou als een speer naar de studio. Ja, je moet je vo uitzending voorbereiden. Ja, volgende Is Ankie er ook 12. weer bij? Nee, nee, nee, ik doe het uh, om 12 uur het? alleen. Oh, okay. Met uh, Marcel Meijer en met uh, Tom Drommel. Wow. En dat wordt gezellig. Drie mensen en... die gezellig kunnen praten. Precies. Geen probleem. En dan doe je techniek en. Dat kort draaien doet techniek. Oké. Okay. Okay. En uh, volgende week dan uh, hebben we de Corodex in het programma. Oh, uh, meneer zo zo en Een hele geschiedenis van de Corodex. Ik ga ik weer stoproepen. En daarna komt Minken van de Meulen. Ik ga nu echt stoproepen. Die gaat praten over Rinkel. <lacht> het, wordt, het, het wordt weer een, een, een, een, een goede uh, opvolging van het Goede Morgen Zandvoort. Want we gaan praten over Oud-Zandvoort. Ja. Goed.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 In Zandvoort zijn we vooral bekend door de Zandvoortse die we nu voor het vierde jaar gaan organiseren. Dat is op de zondag na de wandel, het wandel ja. en De meest bekende evenementen zijn wel de dam lopen en de Amsterdam Marathon. En dat is allemaal... <lacht> <lacht> Ik zie ben hier al meeschudden. Dat is de Zandvoortse Quieren. Juist. Okay. <lacht>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 ...heeft ook te maken met dat we langs het parcours veel dingen willen laten zien... ...en je gewoon qua afstand toch uh, die 30 kilometer moet aanhouden. Ja. En er is zoveel te zien en er zijn zoveel mooie uh, stukken hier uh, rondom Zandvoort. Ja. Je moet op een gegeven moment keuzes maken en dan is dit een, uh, een gedeelte waar die uh, keuzes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 Op de route zijn oh, ze stempelen. Je moet stempelen. Ja, ja. absoluut. Ja, anders zou jij ook mee kunnen doen. En dan was je als eerste binnen. Ik, ik kan heel erg goed klunen. Precies. Nee. Ja, en de, de stempelposten zijn ook nog zo opgesteld. Dat uh, je toch echt de 30 kilometer moet afleggen. Door je nee. je nee, kan. ja Want op, uh, bijvoorbeeld op de strand van is dat ook toch? Ja, het strand ook. ja nou, Dat is eigenlijk het in, in de punt In de punt het festen uh, en Muiden hebben we de beach ja. in. Daar gaan we gelijk uh, het strand ja. af. Is een drie Driehuis. En dat is eigenlijk een... Uh, een hoek die al meteen uh, de 30 kilometer aangeeft. Ja. Als je nog even terug in, in de wandeling, als je daar zo uit Velsen komt, uh, ga je dan zo binnendoor uh, lang, Driehuis, Zandpoort uh, <coughs> en dergelijke, langs de, ru Land, naar de, uh, de ruïne Land, uh, van Bader. de Kruidbergen. Ja. Kruidberg. ja, ja, ja, ja, ja. En daarna de ruïne van ja, Dat is een fantastisch mooie weg daar, ja. binnendoor zo. En daar kom je ook langs. Uh, ja, absoluut. Ja. Ja, en dan kom je langs die uh, beroemde hockey en voetbalvelden in Bloemendaal. Ja.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 En dan hebben we de intocht met uh, de dorpsomroeper, op het moment dat je Zandvoort binnenkomt, die iedereen verwelkomt. Ja. Iedereen? Ik hoop het wel. Ja, zal <laughs> ik die hopen dat zal hij dat 2500 keer moeten doen. Die wacht zo op bij het huis in de dijk. Dat, dat hoop dan ik, dan ik, ik ze voort. zeker. Ja, we hebben op dit moment uh, toch een behoorlijk aantal inschrijvingen al binnen. Ja, daar wil ik even, even naartoe. Uh, in het voortraject, uh, met het opzetten hiervan, hadden we een, een lagere verwachting. Uh, 1500. 1500.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 feest gaat worden. Ja, dat denk ik ook. Want uh, de Halterstraat wordt daar speciaal voor afgesloten. En er komen 2500 wandelaars in die, die Halterstraat. En de rest van de ondernemers? Uh, de rest de winkels, van de uh, uh, zijn allemaal. De mensen die ik spreek, is allemaal positief over het wandelevenement, Maar er wordt niet zozeer ingesprongen op uh,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 Nee, 16 die... november is een zaterdag. Het zaterdag. Ja. vindt op zaterdag plaats. Het is een zaterdag. Oké. Okay. Samenswaldig ze... met de... We kunnen even Pieter van de Hand nou ja, helemaal afzetten. De, de, de Pieter die zit. Er weer <laughs> van, ik, moet, ik moet die vinger gaan. Ik Hij altijd van die tafel weg staan. Maar uh, uh, er is met uh, Jeroen en uh, CFM uh, een en ander gesproken. En er gaat van alles gebeuren. Pieter, in het kort. Geluid? Ja, ik, ik nu een andere pet op van uh, voorzitter van ZFM. Oké, okay, maar. CFM uh. Zandvoort. Uh, het is voor ons is het een grote uitdaging. Dit wandel evenement op zaterdag.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 Mensen goed begeleiden op die laatste 100 meter naar de finish toe. Heb je ook blarenpleisters voor je? We hebben alles. Denk erom, het Rode Kruis is actief. Het zit in de familie. Het uh, zit in de familie. Uh, dus dus uh, zaterdag is de radio actief aanwezig in de Haldenstraat. Trouwens, dat is ook op zondag het grote evenement op het circuit. Dan uh, verzorgt uh, CFM uh, alle geluid en uh, sprekers en muziek in de grote tent uh, die op het circuit staat. En daar gaan we 12.000 man bezighouden met muziek en opzwepende muziek is, uh, om uh, goed gemotiveerd aan de slag te gaan. Er is ook nog een verzoekje uh, of de mensen die naar CFM luisteren op hebben staan de boxen buiten willen zetten.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 moet je trainen voor 30 kilometer? Op het moment dat jij gewoon een, een eigen wandelsnelheid aanhoudt en je vertrekt uh, niet te snel, dan moet iedereen dit kunnen, kunnen wandelen. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat je voor de vier dagen moet je trainen. En, uh, maar dit, dit komt zo op. Het is wat, wat ja. anders als het inderdaad meerdere dagen zijn. Ja. Stel, je loopt meerdere dagen 30 kilometer, maar één dag 30 kilometer. Uh, dat krijg ik ook wel terug van, uh, van de andere. Uh, Mensen die meer echt uh, expert zijn in het wandelgebied. Dit is gewoon uh, voor iedereen te lopen. Okay, ja, dat is dan don. misschien nog een laatste vraag. Uh, de begeleiding ook medisch gezien. Uh, er kan altijd wat gebeuren onderweg. Ja. Heb je iets van een bezemwagenbegeleiding ja, dat onderweg? En dat dus. is wel uh, leuk om even aan te geven. We waren natuurlijk uh, uitgegaan van uh, wat minder wandelaars. Toen hebben we gedacht aan een uh, rode kruispost bij de start. Een rode kruispost bij de finish. En een mobiele post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 ja, de, de, de veiligheid en de gezondheid moet natuurlijk gewaarborgd blijven. En als je tien pleijers wacht en het worden er 25, dan moet je toch wat meer mensen op de benen. Dat is heel goed. Ja, ja, en we willen ja alles preventief natuurlijk. Ja, tuurlijk. Alles gedekt hebben. Goed, Jeroen, bedankt voor je komst. Het Graag is allemaal naam. duidelijk. Uh, morgen uiterlijk de laatste dag om in te schrijven via de site www.de30vanzandvoort.nl. Veel succes. Ik hoop dat het heel gezellig en heel goed wordt. Uh, Daar gaan dan we dan uit. Alle zaken goed gaan verlopen en uh, we gaan ze binnen zien lopen zaterdag de 26 e in Zandvoort? Stronk of hoop. Het zal wel meevallen. Ik denk met de handen in de lucht. Want het wordt een groot feest. Ja, ja. De ja. Dat denk ik ook. Wij denken nou, en zeker die ontvangst in het centrum. Dat moet feest. Dat moet dat helemaal worden. goed komen. Heel erg bedankt voor je komst. Graag gedaan.